Luisteraars, Het is vandaag 17 juni en u bent live verbonden met de studio... aan het Gasthuisplein in Zandvoort. Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Marianne Kimmel en ik ben uw gastpresentatrice van vandaag. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling... en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Deze uitzending heeft een extra bijzondere gast... Richard Buitenhek. Hij is namelijk een van de vaste presentatoren van Inspiratieradio... en interviewt normaal gesproken de gasten. Maar vandaag is hij onze gast. Richard is een bezige bij. Naast het presenteren van radioprogramma's... heeft hij zijn eigen bedrijf. Richard Buitenhek Training Coaching. Hij inspireert mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling... hun communicatie, spiritualiteit... middels trainingen, coaching en workshops. Welkom Richard. Hoi Marjan, nou leuk, je is van de andere kant uh, te ja, bekijken. Om eens, voor ons uh, allebei een te aparte doen. ervaring. Ja. Leuk dat ik er ben. Ja, nou en ik wil jou uh, Richard Geljon ook heel hartelijk welkom heten. Vincent. Vincent, sorry. Ja, Vin dankjewel. Vincent Geljon. Dankjewel, ja, dankjewel. Had ik nog zo geoefend op je achternaam, gaat de voornaam helaas, missen. Helaas, helaas. <laughs> um, jij bent door Richard een aantal keren gecoacht en jij hebt wat trainingen bij hem gevoegd. Klopt, en ja. Jij praat daar vandaag over mee. Uh, Hartstikke in leuk. In deze uitzending, dus ja, welkom. je dankjewel. Nou, de onderwerpen die we vandaag gaan behandelen is, uh, nou ja, wie is Richard Buitenhek? De persoon achter. Wat is transformatiecoaching? Hoe werkt de voice dialogue? Wat is mindful spreken? En dan over mindful spreken en transformatie en de relatie daartussen. Nou, de ervaring als coach en dan samen met Vincent eens kijken hoe dat ook is van de andere kant. Spiritualiteit en transformatie. En dan de toekomst hoe jij de toekomst ziet, Richard. Een uh, mooie programma. Ja, en uiteindelijk gaan we besluiten met een gedicht... wat jij uh, hebt uitgekozen, van ja. hoofd naar hart. En uh, dat ga je aan het einde van de uitzending uh, voorlezen. Nou, het eerste nummer wat jij hebt uitgekozen... in deze uitzending is uh, Ave Maria. En ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom je dat hebt uitgekozen... en of je het dan vervolgens ook wil aankondigen. Ja, dat is uh, de versie van I e. en Latvian National Symphony Orchestra. Um, want ik, ik ken veel uh, versies van Ave Maria en de ene is absoluut de andere niet. En deze draai ik heel veel in, in workshops, omdat het, uh, ja, het is gewoon ontzettend mooi. Het, het gaat recht je ziel in. Ja. En, uh, ja, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Maar dat, dat komt door de muziek? Dat komt door de het uitvoering? Komt, het komt door de uitvoering okay. ja, van deze dame met, met uiteraard dit nummer, Ave Maria. Ja, nou laten we ernaar gaan luisteren. Ik ben ja. benieuwd. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Ik zit hier met Richard Buitenhek en Visser het Galjon. En we hebben het vandaag over transformatiecoaching, over mindful spreken en over voice dialogue. Maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar de persoon Richard in eerste instantie. En daar gaan we het in dit blok over hebben, omdat hij is normaal een redelijke vaste presentator bij Inspiratieradio. Radio, zit nu aan de andere kant... En ik wil wel wat meer van je weten. Wie is Richard Buitenhek? Ja, uh, nou, ik vind het heel grappig dat ik hier aan de andere kant zit. Het is, uh, ik heb het echt over me heen laten komen. Zelfs zo erg dat ik het, ook, het gedicht wat ik zou voordragen ook niet bij me had. Omdat ik dacht, nou ik hoef niks mee te nemen. Want alles uh, wordt geregeld. Dus dat is uh, wel apart. Ja. En uh, ik vind het sowieso heel goed om het gewoon een keer mee te maken. Ook omdat ik de, de bekende vragenlijst die ik me heb gestuurd, om die zelf eens in te vullen. Want ik dacht altijd van, nou ja, weet je, dat doe je even een half uurtje en dan ben je klaar. Maar ik merk nu toch wel dat het iets meer werk is om... Uh, dus het is goed om het van de andere kant eens mee te maken. Ja, maar wie is Richard buiten? Ja, <laughs> uh, nou, ik ben geboren in Haarlem. Ik ben 53 jaar. Ik ben alleen wonend. Ik woon in Zandvoort. Uh, ik ben nu 12 jaar geleden naar Zandvoort verhuisd. Uh, als je naar mijn achtergrond kijkt, dan uh, ben ik eigenlijk begonnen in de automatisering. Oké. Okay. Um, ik heb ook een uh, informatica achtergrond. Toen op een gegeven moment, in, ik denk in 1990 was het, dat ik op een gegeven moment dacht van ja, dat, die automatisering, dat was heel erg veel, veel uh, linker hersenhelft. Hè. Dus heel veel mentaal, heel veel cognitief. En ik hmm. voelde het eigenlijk uh, echt zoiets van ja, ik ga bijna omvallen weet je, omdat het al, altijd maar zo dat denken is. Dus ik, ik had ja. gewoon behoefte aan wat anders. En toen ben ik, uh, ik ben de enige het Frans studeren en ik ben toen psychosynthese gaan studeren. Dat okay. is een soort postmoderne psychologie richting. Ja. Echt puur voor mezelf. En toen, uh, na zes jaar heb ik toen, ben ik afgestudeerd. Ja, en toen is er eigenlijk wel een wereld voor me open gegaan. Dat, uh, wat ik toen nog niet bevoelde Want ik zat eigenlijk heerlijk in mijn automatiseringsvelletje. En uh, ja, dus ik had zoiets van, nou dat gaat eigenlijk prima. Ja, wat maar, mij opvalt is dat ik vraag wie is Richard Buitenhek En dat jij dus een uh, verhaal begint over wat je allemaal gedaan hebt. Ja. En dat is heel interessant om te weten. Maar ik ben nog steeds benieuwd naar wat voor persoon ben jij. wat ja. zijn, ja... Waarmee zou je jezelf typeren? Ja, dat vind ik niet zo'n makkelijk, uh, makkelijk uh, antwoord te geven. Uh, ja, wat voor een persoonlijkheid ben ik? Uh, ik, ik, dan vind ik? Dan vind ik echt lastig om, uh, om daar uh, antwoord op te geven. Maar ik neem aan dat je bijvoorbeeld je werk of, of wat je doet, zeg maar met passie doet bijvoorbeeld. Dus is, is passioneel of enthousiast, is dat bijvoorbeeld een eigenschap? Uh, nou, als ik ergens van ga, dan ben ik ontzettend gepassioneerd. Dan, ja. uh, dan is het... Uh, of, ik, of ik ga ervoor, of ik, of ik doe het gewoon niet. Weet je wel? Dat, uh, dat, ja. uh, dat, dat zie je bijvoorbeeld bij Inspiratieradio. Je ziet het ook weer bij Goedemorgen Zandwoord. waar ik ook uh, presentator van ben. Daar ben ik ook uh, uh, coördinator van. Ja, dan wil ik gewoon wel dat het volledig uh, echt goed gaat. En dan duik ik ook helemaal in. Ja. Dat, dat, uh, je weet goed wat je wil. Ja, ja. Okay. Um, Laat me zeggen, de dingen waarvan ik weet dat ik wat ik wil, dat, dat, dat kan ik goed neerzetten. Maar ja. het is voor mij toch nog wel heel vaag hoor. Want uh, ik ben acht jaar geleden voor mezelf begonnen. Um, en toen had ik al een beetje een vaag idee wat ik zou gaan doen. En dat is al die acht jaar nog steeds blijven ontwikkelen. En ik ben nog steeds aan het kijken, eigenlijk, van ja, wat, wat blijf ik doen, weet je. Dus ja. over een paar jaar werd ik het eigenlijk. Nou ja, het staat er ook nog steeds open. Ja. Dus het, het blijft, ik ben wel, het wel iemand die, die heel erg zegt blijft ontwikkelen steeds. Ja. Maar ja goed, dan, dan grijp je dus ook wel de kansen die op je pad komen. Als je, als je zo open blijft staan. Ja. Dat is denk ik ook wel weer de andere kant daarvan. Ja, bijna te veel. Want ik heb het altijd een okay. beetje te druk. Ja, Dat is toch positief. Ja. <laughs> en wat vind je als, je als je puur naar het coach zijn kijkt. De rol van coach. Wat vind je daarin wat jou onderscheidt van andere coaches? Ik denk dat ik uh, in ieder geval op dat hele diepe niveau uh, standaard zit. Wat gewone coaches uh, niet, uh, niet zitten. Hey, om even een, be een beetje een idee te geven. Uh, normale coaches zitten veel op gedrag. Hè, hoe, hoe mensen zijn. Uh, wat ze kunnen verbeteren om zeg maar, beter te presteren bijvoorbeeld op hun werk. Ze zitten ook op kwaliteiten. Wat, wat kunnen ze beter uh, aanleren? Ja. Um, en een beetje op, op overtuigingen, op inzichten. Zo van, nou als ik nou dat en dat doe, dan werkt het beter. Dat is een beetje de normale coach-traject. En ik, ik uh, ga dat eerste traject uh, ga ik vrij snel doorheen. En het tweede traject bij mij, dat is echt alleen maar overtuigingen. En waarom doe ik dat? Omdat uh, uh, 90% ongeveer van het gedrag van mensen in intersociaal gedrag... In, uh, intersociaal gedrag dus zoals bij wij, wij bijvoorbeeld hier zitten... Ja dat is gebaseerd op die belemmerende overtuigingen. En dat betekent dus dat je heel erg op gedrag kan sturen... maar je kan ook uh, kijken naar die belemmerende overtuigingen en die oplossen. Ja. En dan hoef je daarna op dat gedrag en die kwaliteit helemaal niet meer te sturen... want dat gaat dan helemaal vanzelf. Maar er zijn natuurlijk ook wat meer coaches van die dat doen. Hè? Misschien is het wel een minderheid, maar er zijn een aantal meer. Maar wat, wat maakt jou, Waarom? Hè? Nou, misschien moet ik het zelfs aan Vincent vragen... wat maakt ja, dat je bij hem zeg maar, coaching hebt willen volgen... Nou, dat, dat is een vrij moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk niet bij andere coaches geweest ben die. Maar uh, iets brak die... je aan, neem ik aan. Um, ja, nou ja, dat is dat, eigenlijk een beetje een moeilijke vraag. Want uh, we zouden. Uh, ik ben bij Richard terecht gekomen via een training die ik gedaan heb, ja. een training leiderschap. En de trainer daarvan zei van ja, een vriend van mij die, die geeft trainingen. En dat gaan we in, uh, in Sicilië gaan we dat doen. En toen dacht ik van, oh dat is leuk, ik ga mee. En ik had verder niet nagedacht wat we gingen doen eigenlijk. Uiteindelijk gingen we naar Zandvoort. Want uh, Sicilië ging niet door. Ook zonnig. Ook, ook zonnig inderdaad, ja. En uh, zo kom ik eigenlijk bij Richard terecht. Dus ik heb okay. niet heel bewust... Nee, is niet bewust uh, ik ben er via een, via terecht gekomen bewust. eigenlijk. Ja. ja, niet echt een bewuste keuze. Maar nee. wel tevreden... Maar, maar, maar, maar wacht even, dat was die training. Maar daarna ben je naar de coaching gegaan. Ja, klopt inderdaad. dat, was, dat de... was wel een bewuste keuze. Ja, Op. dat, was, ja, dat <laughs> was zeker een bewuste keuze. Ja, dat was de, de mindful speaking uh, ja, daar, uh, gaan uh, gaan dat, hebben, daar gaan we het later over hebben daar we straks inderdaad op terug. En uh, in gesprekken daar uh, met Richard ja, de, de, de, had ik zoiets van, ja, die meneer, die meneer <laughs> kan, mij, uh, kan mij verder helpen. Ja. En uh, ja daar had ik uh, wel gelijk ja. vertrouwen in. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je die vertrouwensband voelt. Anders ja. moet je er niet aan, aan beginnen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker de basis is bij je keuze van een coach. Absoluut, ja. Nou, dankjewel. Uh, in het volgende blok gaan we het hebben over transformatiecoaching. Wat het precies inhoudt en wat jij daarbij ook hebt ervaren, Vincent. Um, het volgende nummer wat jij hebt uitgekozen, Richard, dat is uh, Sound of Music. Climb ja. Every Mountain. Ja, je waarom? denkt, het Sound of Music, uh, godsnaam, uh, waarom, waarom kies ik dit uit? Um, ook dit draai ik veel in workshops, um, omdat het op zo'n simpele manier uitlegt waar het eigenlijk over gaat in uh, persoonlijke ontwikkeling. Um, want wat, het verhaal van de Sound of Music, nou ja, de meeste mensen kennen dat wel. Maar op een gegeven ja. moment gaat de, de Novesje terug naar het klooster... omdat ze verliest wordt op die man waar ze zeg maar, voor die kinderen oppast, Een ja. hele rijke man. En uh, zij loopt in feite weg voor de, voor de problemen. En ja, iedereen zit dan in die zaal die de film ziet van... ja, logisch ja. natuurlijk, iedereen ga je weg en dan word je verliest. En dat mag niet, want ze is non en bla bla. Maar die, die, die Abdes die zegt dan van... nee, ga maar terug en face, face the truth. Ja. Hè? Ga, ga, ga, maar, ga de confrontatie ga het maar aan. Ga de confrontatie aan, zeg maar. maar aan. Ja. En dan gaat ze dus dit nummer zingen. En in feite zegt ze van Climb Every Mountain. Bedoelt ze dus mee. Ga elke confrontatie aan. Precies, ga ja. elke confrontatie aan. Ga, ja, ga elk probleem aan. Ja. En ja, dat is als je dan in die tekst luistert. Follow every rainbow. En nou allemaal dat soort metafoor ja. zitten erin. En dat is gewoon prachtig. Nou, dus... laten we daarnaar luisteren. Ik ben benieuwd. Ja, oké. Okay, dankjewel. Climb every mountain. Search high and low, follow every byway, every path you know, climb every mountain, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Ik zit hier nog steeds met Richard Buitennek en Vincent Gaujon... ...te praten over transformatiecoaching, mindful spreken en de voice dialogue. Um, we waren net eigenlijk een beetje ingegaan op de persoon Richard... ...maar waren al een klein beetje op het terrein van transformatiecoaching gekomen. Je noemde belemmerende overtuigingen. Kun je daar iets over zeggen? Wat zijn dat en hoe komen we eraan en hoe komen we eraf? Ja. Um... Nou, om, om, om met uh, de vraag te beginnen, hoe kom je eraan? Dat, dat ontstaat uh, door, je, ja, door je opvoeding. Uh, uh, Verreweg de meeste belemmerende overtuigingen ontstaan door je opvoeding. En dat zijn de, komende, de meeste komen dan van je ouders af. Maar heeft iedereen belemmerende overtuigingen? Ja. Okay. Iedereen heeft belemmerende overtuigingen. Tussen je zo doorgetransformeerd bent dat je laat maar zeggen, verlicht bent. Want dan hebben ze opgelost. Maar uh, nee, voor de rest heeft iedereen ze. Okay. En ik heb ook wel eens onderzocht en ik heb natuurlijk heel veel cliënten, ik inventariseer ze ook allemaal. En ik, ik denk dat een gemiddeld mens uh, minstens 50 heeft. Ja. Dus uh, het punt is alleen, ja, niemand is zich daar heel erg van bewust van. Want ze zitten in het onbewuste en ze, ze uiten zich heel in het onbewuste. Alleen de gevolgen in je gedrag merk je wel. En dat is dan wel min of meer bewust. Ja, bijvoorbeeld Brian Katie zegt: er zijn eigenlijk geen nieuwe belemmerende overtuigingen. Ben je het daarmee eens? Is dat ook jouw ervaring? Hoe bedoel je met nieuwe Nou, dat, je, dat, dat iedereen is eigenlijk een soort van recycled. Dus iedereen heeft eigenlijk ongeveer dezelfde. Er zijn er zoveel en die gebruiken we ja. met z'n allen. Um, nou, ik ben het zeker mee eens dat ongeveer. Um, uh, nou, dat, dat het overgrote deel bij de helft van de mensen aanwezig is. Dat ben ik absoluut. En um, ja, sommigen zijn wat vaker aanwezig en sommigen zijn heel weinig aanwezig. En bij sommige mensen merk ik, die zijn echt uniek. Ja. Maar ik, ik snap wel een beetje wat, wat Brian uh, Katie uh, bedoelt. Ja, je komt veel dezelfde tegenover. Ja, Richard, mag ik wat ja. vragen? Kan je een voorbeeld geven van een belemmerde overtuiging? Ja, ik ben niet goed genoeg. Of uh, niemand luistert naar mij. Of uh, ik ben lelijk, of ik ben uh, ik, ik kan niets. Of uh, nou ja, dat soort uh, belemmerde overtuigingen. Hey, ja, dat vroeg ik me dus af. Ja. En dan om het even ingewikkeld te maken, als je zegt ik ben, dan is het een blemende overtuiging op identiteitsniveau. Dus dan gaat het echt over wie je bent als, als mens. En als je zegt ik heb of ik kan, dan is het op overtuigingeniveau. Dan is het wat milder. Dus ik, als ik zeg ik ben niet goed genoeg, dan, dan, dan is het zo'n diep niveau dat alleen door deze blemende overtuigingen kun je eigenlijk bijna niet volledig functioneren in je, in je leven. Door één zo'n een blemende overtuiging. Dat, dus dat is heel heftig. Dat zit heel diep eigenlijk. Ja. Okay. Ja. En wat is de relatie tussen die belemmerende overtuigingen en transformatiecoaching? Ja, de transformatiecoaching die lost deze belemmerende overtuigingen op. En hoe doe je dat? <laughs> dat doe ik met de techniek voice dialogue. Ehm... Um, uh, kijk, ik zit nu even te twijfelen. Zal ik uitleggen hoe het hele traject gaat? Of zal ik even uitleggen wat Voice duidelijker is? Misschien, ja, want transformatiecoaching is dat een soort overkoepelende naam... voor onder andere zo'n methode als Voice Dialogue. Valt ja. daar meer onder? Ja. Uh, uh, als je echt bezig bent met transformatie... en dat betekent in feite... Uh, oplossen van blemmerende overtuigingen. Mensen zullen okay. daar waarschijnlijk wel andere namen aan geven. Dan ben je aan transformatiecoaching bezig. Ja. Ben je dat namelijk niet aan het doen, dan ben je met kwaliteit en gedrag bezig. Ja, dat is geen transformatiecoaching. Nee, en ja. de methode die je daarvoor gebruikt is je dialoog. Ja. Oké. Okay. En um, als je kijkt naar, zeg maar, hé, want je hebt ook een soort van psychologie gestudeerd, vertelde je net. Mm -hmm. Als je kijkt naar hoe, hoe er daar wordt gekeken tegen nou ja, blemmerende overtuigingen, Ik bedoel, speelt het daar überhaupt een rol? Of ja, Wordt nou, dat erkend als oorzaak van eventuele problemen? Ik, het grappige is, ik heb psychosynthese gestudeerd en uh, dat uh, is uh, ontstaan door de Italiaan Asagioli. en Dat was een, uh, een tijdgenoot van uh, Carl Gustav Jung, de Zwitserse psychiater. Ja. En Dat was een directe leerling van uh, Freud, de Weense psychiater, die uh, dacht dat alles om seksualiteit uh, draaide. Gelukkig weten we inmiddels uh, beter. Um, en die heeft het begrip subpersoon uh, uitgevonden, Asset Jolie. En wat is een subpersoon? Een subpersoon is eigenlijk uh, een klein deeltje in onszelf die een belemmerde overtuiging vertelt. Uh, de suppersonen speelden heel, een hele grote rol bij ons in de opleiding. Zo ja. niet de, de grootste rol. En dan was het eigenlijk de lol om met je cliënt al die subpersonen op te lossen. Nou ja, en ik, no ja. ik gebruik nu het woord belemmerde overtuiging omdat dat veel... Uh, beter uh, te begrijpen is dan een subpersoon. Want ja. dat is toch wel weer een vaak begrip. Maar ik kan nog wel eens proberen om dat een keer uit te leggen. Als we hier nog tijd voor hebben. Maar het is eigenlijk een basis uh, van de hele studie, uh, Blemn -no overtuigingen. En uh, ik weet niet of je avatar kent. Dat is ook zo'n richting. Um, en die doen het, die hebben het ook alleen maar over belemmerde Want nou, wat houdt dat in? Avatar? Nou. Ja, avatar is ook een richting oh, die zich helemaal komt uit Amerika. En die hebben zich helemaal volledig uh, gefocust okay. op het oplossen van belemmerde overtuigingen. En dat doen ze dan weer niet volgens bij een Voice Dialog, maar daar hebben ze dan een eigen methode voor. Gaat het ja, Ik wil nog even tot slot uh, aan Vincent vragen. Wat, uh, heb jij ook gewerkt met die belemmerende overtuigingen? En ja, inderdaad. Was je de... je daar bewust van dat je die had? Uh, nou, ik was me daar niet bewust van. Maar toen ze eenmaal, uh, uh, ja, toen, als je erover gaat praten en dus erover gaat nadenken, ja, blijkt je er toch wel een aantal, aantal te hebben. En ze uh, belemmeren je meer dan je eigenlijk uh, verwacht in, uh, in je hele doen en laten, in je werk, maar ook in je relatie. En uh, ja. dat heeft mij toen heel erg geholpen. Ja. Ja, dus Absoluut. je bent je daar veel bewuster van geworden? Veel bewuster. En, en bent daar dus ook. Uh, aan gaan werken. Zeg maar, en hoe je dat hebt gedaan. Dat gaan we in het volgende blog bespreken. Prima. Dan gaan we wat uh, dieper in op dat voice dialogue. Uh, het volgende nummer Richard. Wat jij gekozen hebt is Heal the World. Van uh, yeah. de overleden Michael Jackson. Ja. Um, Heal the World. Dat, kijk in, in zekere zin. Uh, is, dat, is dat ook uh, mijn. Ja kwestie. Opdracht. Uh, mijn echte zingeving is. Uh, mensen helpen. En dan vooral op het gebied van. Uh, ja, van persoonlijke ontwikkeling. En dat doe ik om twee redenen. Om ten eerste omdat die mensen daar uh, heel veel beter van worden. Maar ik maak me ook wel een beetje zorgen over de aarde. En niet alleen zorgen. Het, het, we zitten nu in een soort omslagpunt. En dat heeft 2012 ook uh, mee te maken. En het is heel belangrijk dat mensen nu... Uh, ja echt gaan inzien dat het anders moet anders anders redden ze het niet de aarde redt het wel daar ben ik van overtuigd ja. maar die mensen redden die het mensen. gewoon niet Die moeten echt nu gaan en overgaan. dit nummer kan daar zeg maar bij helpen om daar wat bewuster van ja, te Ja, nou, het zegt heel the world dus ja, ja. Heel, de, heel de wereld dat is eigenlijk ook een beetje wat ik wil Nou, heel the world Ja a place in your heart. I know that it is love?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 a joyful giving, if we try, we shall see, in this bliss we cannot feel, in regret, we'll stop existing and start living, then it feels that always, love's enough for us grow, Swords Luisteraars, Welkom terug bij Inspiratie Radio. We zitten hier nog steeds met Richard Buitennek... en Vincent Galjon... te praten over transformatiecoaching. Um, nou, we hebben het net eigenlijk al een beetje aangestipt... dat uh, een manier van transformatiecoaching... Uh, voice dialogue is... waarbij je dus belemmerende overtuigingen... Uh, kan helen. Um, je zei net... Uh, Tijdens het nummer van Michael Jackson iets interessants. Je zei dat dat iemand was met heel veel belemmende overtuigingen. En dat je dat kon zien. Kun je daar iets mee over zeggen? Ja. De essentie van uh, mensen met veel belemmende overtuigingen... is dat ze gedreven worden tot extreme pre prestaties. Uh, dat kan in de sport zijn. Dat kan in de politiek zijn. En dat kan in dit geval uh, zoals Michael in de, in de muziek zijn en in de, in de dans. Maar zeg je daarmee dus dat mensen die extreem presteren... eens extreem goed presteren... bij altijd... Nou, je kan het over... niet uh, omdraaien gelukkig. Okay. Uh, maar je kunt het wel zien als mensen heel ontspannen en zichzelf zijn en toch extreem iets extreem goed kunnen. Ik noem maar even Gandhi. Mm -hmm. Of, of, of nou ja, je, je voelt zelf wel precies welke kant. Ik ook wel met wat voor mensen. Maar niet Bush. Nee. Nee. Ja. Nee. Zoals Senior als junior, die hadden behoorlijk wat uh, belemde aftuiging. Noem je ook wel twee verschillende. Ja. <laughs> uh, maar je, je kunt wel zien van hoe. hoe Kijk, het punt is van een blemmende overtuiging, dat had ik nog niet verteld. Uh, de essentie van een blemmende overtuiging is dat je geen keuze hebt. Er is geen ja en nee. Er is alleen maar, je moet het doen. Ja, dus er is, je, je hebt geen keuze om het wel of niet te doen. En dat kun je bij dit soort mensen ook zien. Weet je, je bent totaal gedreven, je bent verplicht aan jezelf om dit te doen. Nou, dan, dan wordt het dus gestuurd door belemmerde overtuigingen. Maar dat kan dus soms tot iets heel moois en iets heel groot. Ja, dat leiden. is het dubbele dus. Hè. Dus kan je zeggen, ja, is dat dan slecht, belemmerde overtuigingen? Nou, het punt is, dat, dat die, die vraag stelde Rob net ook inderdaad in de pauze. Het punt is, je kunt wel komen tot extreme uh, prestaties. En ik merk dat ik mezelf ook uh, jarenlang heb opgezweept tot hele hoge prestaties. ja. Maar ben ik dan gelukkig? Nee, dat ben ik niet. Hè? En kijk je bijvoorbeeld naar mensen als Herman Brood. Ik noem ze ook iemand die met heel veel belemmende ja. overtuiging... want die werd geslagen door zijn Mijn vader, hoorde ik net uh, van Marja. Nee, dat was Michael Jackson. Oh, oké. Okay. Nou ja, Herman Brood zou ook ongetwijfeld wat mee aan de hand zijn. Dan merk je dat die mensen uiteindelijk wel onderaan het hilton eindigen. Weet je wel? Dus dan heb je wel hele hoge prestaties. Uh, want ik was echt een fan van Herman Brood. Ja. En dat is dus het dilemma. Dus je, je wordt er niet gelukkig van. Nee. Dus uh, ja. jouw advies is dus... Ja, los die belemmerende overtuiging ja. op. Ga er naar op zoek, want dat is denk ik stap 1. We zijn ons van heel veel belemmerende overtuigingen waarschijnlijk niet eens bewust. Absoluut, dat zit al met onbewust. Ja. En wil je je zingeving volgen, dan moet je ze ook oplossen. Ja, want precies. Want belemmerende overtuigingen staan weer uh, voor jouw zingeving. Ja. Nee, dus je moet eigenlijk eerst de belemmerende overtuiging oplossen. Wil je echt kunnen gaan kijken, wat voor betekenis wil ik, heb ik eigenlijk ja. gegeven aan mijn leven? En wanneer word ik gelukkig? Ja, precies. En dat is wat Voice Leidel ook doet, zeg ja. maar. Dus belemmerende ja. overtuigingen... Ja, zichtbaar maken en oplossen. Ja, okay. ik, het, uh, ja ik, ik ben ja. benieuwd of je met Vincent uh, ja, bijvoorbeeld eentje kan doen hoe dat dan werkt. Gewoon even als voorbeeld. Dat, uh, ja. weet niet of jullie... nou, we kunnen hem hier niet doen, dat nee? is uh, okay. te complex. Ja? Maar, uh, Vincent, wat is volgens jou een of tuin? Je hebt hem meegemaakt. Misschien kun je het vanuit een gebruikerskant vertellen. Ja, ik heb uh, een, een van de belang belangrijkste en ik denk dat de meest voorkomende belemmerende overtuiging is het, het, het pliesgedrag. Het aardig gevonden willen worden. Ja. Uh, wat op zich natuurlijk heel mooi is, want het is heel fijn om aardig gevonden te willen worden. En dat, uh, dat heeft een hele tijd heeft dat voor me gewerkt. Maar op een gegeven moment merk ik dat het tegen me ging werken. Ik, uh, in welk opzicht? Nou, met name in mijn werk. Ik heb een, uh, een rondvaartbedrijf in Amsterdam. En uh, ik moet leiding geven aan mensen. En op het moment dat je constant uh, aardig gevonden wil worden, is dat vrij lastig uh, leiding geven. Ja. En uh, op een gegeven moment is, wordt de club groter en ik merkte dat ik tegen me ging werken. En dat ja, ik je was... raakte je je positie kwijt, zeg maar. Of nou, of... Dat zozeer niet, maar ik, ik wel, het ging me heel veel energie kosten om, om de mensen aan te sturen. En uh, okay. gewoon het, het, plezier en, uh, ja, het plezier in het werk verdween. En uh, ik werd er erg ongelukkig door. Werd je daar ook onzeker door? Enorm onzeker, ja, absoluut. Ja, ja, ik klopt. denk dat het ook wel een van de dingen is die je dan meekrijgt... omdat je toch niet kan doen wat je eigenlijk wil doen. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, ja, die, die, die, het is echt een, een belemmering. Het maar was je je er bewust van van die belemmerende overtuiging... of wat daar aan de grondslag lag, aan dat police dag? Nou, ik wist, nou, niet zo, niet zo, uh, in het begin niet. Nee, nee, dat is echt op een gegeven moment, uh, toen ik uh, bij de uh, Mindful Speaking kwam, merkte ik dat ik gewoon met heel veel dingen geblokkeerd zat en uh, niet zozeer, uh, niet wist waar dat aan lag. En dat heeft uh, Richard op een gegeven moment ook een beetje bloot kunnen leggen tijdens zo'n uh, uh, sessie van, uh, ja, hoe zit je in elkaar? Wat wil je? En, ja, ja. ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Dat was ook een, een stukje belemmering inderdaad. Uh, en uh, ja, zo kom je dus wel achter een aantal, uh, aantal dingen die, uh, waar je eigenlijk al je hele leven mee Loopt. Ja. En heb je het gevoel, zeg maar, dat bijvoorbeeld dat gedrag dat dat veel minder is geworden? Of is dat zelfs weg? Of? Wat is ja, jouw ik idee? kan uh, ik denk echt dat het, het is echt weg inderdaad. Ja, het is okay. echt wel, uh, het, is, het is echt opgelost. En dat, uh, dat had Richard ook gezegd. En ik had zoiets van ja, leuk dat je het dat zegt. Wel. Het zal wel. Je bent coach, <laughs> ik betaal je ervoor, dus het zal wel. <laughs> maar het is echt uh, ja, het is echt, uh, echt weg inderdaad. En ja. hoe lang heeft dat geduurd? Voordat je, hoe lang hebben jullie daaraan denk gewerkt? Dat we een sessie of. Tien gedaan hebben, maar we hebben meerdere gedaan hoor. Maar mm -hmm. de, dit is ja. wel een van de grotere geweest. En die het voor mij het meest heeft opgelost in mijn ja. zowel privé als, als zakelijk inderdaad. Maar Richard, is, is dat gemiddeld, zeg maar, tien sessies voor het oplossen van uh, één of ja, meerdere? Ja, ik, ik doe gemiddeld uh, tien, twaalf sessies en dan lossen ongeveer tien, tien belemmerende overtuigingen op. Dat is het okay. gemiddelde. Ja. En ook belemmerende overtuigingen die bijvoorbeeld echt al van. Of of maakt dat niet uit wanneer ze nee, hebben opgedaan? ze zijn zeg maar. allemaal ontstaan, zo rond je vierde jaar. Ja, okay. Dus dat gaat, uh, maakt het niet uit. Nee. En ook belemmerde overtuiging op identiteitsniveau. Dus ik ben bijvoorbeeld niet goed genoeg. Dat, dat ging, gaat er even niet, uiteraard niet over, Vincent. Maar uh, dat soort hele heftige... Daar kun je dus ook alles bij elkaar. Zo'n zo ongeveer in tien uh, sessies, twaalf sessies oplossen. Ja. En kun je dat ook bij jezelf doen? Heb je het ook toegepast ja. bij jezelf? Ik ben, uh, ik ben erg uh, druk bezig. Want ik merk, ik, ik kom in een soort... Ja, je zou het een klein crisisje kunnen noemen waar ik in zit in mijn bedrijf, omdat uh, ik, ik heb ineens heel veel last van die crisis. Ja. En, um, en ik moet dus, ik heb nu een coach, een bedrijfskundige coach, en die geeft me allemaal opdrachten. En ik merk dat ik helemaal de, daar niet aan toe kom. Ja. Um, en ik loop dus enorm, toch weer tegen Blemmen Overtuiging op, die ik al helemaal niet meer bevroed. Maar als je dus ja. in een soort, ja, een soort crisis ja. komt, een geen zwaar woord. Kom je ineens weer, oh, die is er nog en die is er nog en die is ja. er nog. Dus ik ben, uh, nou, heel, heel, ik, elke week doe ik wel een keer een voice eigenlijk met mezelf. Om toch weer eentje op te lossen. Ja. ja, dat is heerlijk. Ook met jezelf. Ja, en jij noemde, geloof ik die blendering overtuiging ook, sub of subpersonen. Sub precies. Ja. En hoe kijk je dan in verhouding aan tegen meervoudige persoonlijkheidssyndroom? Ja, waarbij is, er dus ook nou precies, ja, meerdere de, personen in de persoon dat, zitten. Dat, uh, dat is een, ex, een uh, extreme vorm van, uh, van subpersonen. He, dus een sub-persoon die, die wordt getriggerd op het moment dat je... Dat je uh, nou, bijvoorbeeld mag ik jouw voor, voor, voor, als voorbeeld nemen, Vincent? Uh, jij, jouw pleesgedrag ontstaat op het moment dat je iemand ziet. Hè, want ja, jij wil aardig gevonden klopt. worden, hè, wilde. Hè. Uh, dus die subpersoon die uh, wordt getriggerd, ah, ik, ik kom iemand tegen, die wordt actief en die geeft die boodschap af, ik moet aardig gevonden worden. Ja. Dus dat is de belemmerde overtuiging. En nou kan die boodschap die kan op een heel uh, mild niveau binnenkomen, maar hij kan op een heel extreem niveau binnenkomen, zo erg dat je echt als meervoudige persoonlijkheidspersoon hebt pleaser en ook wel misschien oude man of uh, klein kind. Nou en dus eigenlijk die subpersonen nemen volledig de besturing over van iemand. Okay. ik vond zelf de, de beschrijving die uh, beschreven stond. Of die jij mij ook uh, verteld hebt. Uh, alsof je in een bus zit. Je, bent, uh, je hebt een bus en achter je zit hij helemaal vol met allemaal verschillende subpersonen. En om te beurt nemen ze het stuur van je over. En het is eigenlijk de bedoeling dat je zelf die bus bestuurt. Ja. Uh, dat vond ik wel een mooie ja. beschrijving inderdaad. Maar ja. bij de meeste mensen is het zo dat we... Ons of redelijk bewust zijn, zeg maar, en blijven van die supersonen. Ja. Dat ze eenmaal zicht daarop hebben dat je denkt, oh, daar is die weer of daar is die weer. Ja, maar dat is wel een heel laat stadium al. Want de meeste mensen hebben absoluut geen benul van hun belemmerde Sowieso En zo zo niet dat ze ze hebben. Nee. Maar er is natuurlijk wel een verschil met meervoudige persoonlijke stoornis. Want jij bent een al bewust van jezelf, ja. van je eigen kern, van je eigen identiteit. En mensen met een meervoudige persoonlijke stoornis... Die hebben dat niet meer, want het is te pijnlijk. Ja, dus die kunnen dat niet meer aan. Precies. Dus de, de kracht van die belemmende overtuiging is gewoon te groot om, om aan te kunnen, is wat ja, jij zegt. Ja, ja. We gaan even naar je volgende laatste nummer, wat jij gekozen hebt: dat is Old Time Wise. Ja. Ja, dan, ja houdt het, uh, dan houdt het <laughs> nu op. hè Alan Parson, ik ben een groot fan ook van uh, Alan Parson. En eigenlijk zegt hij, je kan uh, je nog zo druk maken in dit leven. Maar op een gegeven moment ben je oud en wijs genoeg. om uh, En dan heb je alle lessen geleerd en dan kan je rustig sterven. Dat is eigenlijk een kern wat hij zegt. En dat vind ik zo prachtig. <laughs> nou, nee, we gaan ernaar. Nou. When they luisteraars bij Inspiratie Radio. We zitten hier met Richard Buitenhek en Vincent Galjon... te praten over de werkzaamheden van Richard. Eh, diensten die hij aanbiedt. We hebben het gaat over Voice Dialogue, Transformatie Coaching. En in dit blok wil ik het met je hebben over een andere dienst die je aanbiedt... en dat is Mindful Spreken. Ja. Wat is dat? Ik vind het nog uh, bijna lastiger uh, uit te leggen dan, uh, dan uh, Voice Dialogue en okay. uh, Transformatie Coaching. Um, ik zou ik, ik, nou heel kort door de bocht... Uh, Mindful Spreken is een uh, samenvoeging... ...van speaking circles... Uh, ...en uh, mindfulness... ...en nog een uh, sausje van, uh, van mij eroverheen. Uh, misschien even goed om even uit te leggen... ...wat mindfulness uh, is. Is dat een idee? Ja, ja? kun je doen. Ja. Mindfulness dat uh, komt van het boeddhisme. Dus dat is eigenlijk al 2500 jaar oud... ...hoewel het een term is. En het gaat eigenlijk vooral over uh, in het hier en nu blijven. Dus heel erg uit je hoofd... ...heel erg uh, in je ik zitten... Totaal niet denken aan uh, morgen andere dingen. Gewoon lekker ontspannen. Alles be be bewust doen. Alles met aandacht doen. Dat is mindfulness. Kun je, kun je mindful spreken vergelijken met communiceren vanuit je hart? Nu niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart? Absoluut. Of ja. uh, is ja. dat te kort samengevat? Ja. Ja, ja, je zou heel veel dingen erover kunnen zeggen. Maar dit is een hele goede. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, Kun jij zien aan mensen, of ze vanuit hun hart praat of niet? Praat jij nu bijvoorbeeld ja, vanuit je hart? Dat, dat zie je meteen. Ja? ja. praat jij nu vanuit je hart? Ja. Oké. Okay. Ja. En waarom kun, ja, kunnen we dat merken? Uh, nou, je merkt dat bijvoorbeeld of je rapport maakt. Maar dat is misschien ook weer een, een moeilijke term. Uh, laat maar zeggen, contact maakt. Ja? Of je echt, wij hebben echt contact nu. Ja, jij omdat, kijkt mij aan, ja? ik kijk jou aan. En uh, daar voel ik... Ik voel gewoon contact. Hè. Het is nog ja. ineens het weten of dat ik het zie. Maar ik voel ja. wel van wij hebben contact. Jij hebt er aandacht bij en ik heb aandacht. Ja. En dan, dan ben je dus eigenlijk samen mindful bezig. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar je kan ook een mindful uh, een toilet schoonmaken. Of je kan mindful ja. boodschappen doen. Hè. Ja, dus hier en nu heeft daar heel erg mee te maken. Zeg ja. maar, en, en het hart in plaats van het hoofd zeg maar wat, ja. wat, wat aanstuurt. Zeg maar. Ja, en jij... Wat leer jij mensen dan op dat gebied? Jij leert ze dat. Hoe ze dat moeten doen. Meer ja. spreken vanuit hun hart. Ja, In ieder geval uh, uh, nou, in het hier nu te, te, te blijven. Uh, uh, uh, niet in hun hoofd uh, te zitten. En als je bijvoorbeeld uh, voor een groep staat. Hè, want in mijn training kun je zowel voor de groep staan. Als dat je één op één communiceert met één met iemand anders. Dat je dan niet van tevoren gaat bedenken wat je zegt. Maar dat de woorden als het ware uit je buik opkomen. Want dat, dat is jouw waarheid. He, dus het is niet zozeer wat je bedenkt. Want dat is wat jij denkt dat de mensen willen horen. Of dat is wat jij wil dat anderen gaan horen. Maar dat is allemaal bedacht. Ja. Dat is niet wie jij werkelijk bent. Maar als jij je woorden, zoals ik, ik bedenk ze nu niet. Al die woorden die ik zeg. Ik ja, laat die woorden gewoon ter plekke opkomen. Dus ik weet nu niet wat ik over tien seconden zeg. Ja, dat, snap dat, dat is dus je laat het, het afhangen van het moment eigenlijk ja. gewoon. Richard, is Mindful Speaking, is dat hetzelfde als On Speaking Circles? Uh, nou, dat is dat andere stuk he, waar het op gebaseerd is. Dus het is op Mindfulness gebaseerd en het is op Speaking Circles gebaseerd. Ja. En je kan zeggen dat de, de hele structuur van Mindful Spreken is een beetje gebaseerd op de Speaking Circles. He. Dus je spreekt dan voor een groep of je spreekt één op één. En je kunt ook nog buiten Speaking Circles doen. En dat is die hele structuur heb ik dus van Speaking Circles meegenomen. Ja, omdat ik daar natuurlijk ook één keer ben geweest en ja. daar een heel goed voorbeeld van kan geven. Ja. Weet niet of, het, of nou, het leuk is om te doen. Ja, dat is ja. leuk. Ja. Ja, want ik kwam daar en met Richard zegt, nou, uh, kom eens kijken. Kijk eens of je het leuk vindt. En uh, waarschijnlijk wist hij ook al dat ik niet voor groepen dorst wilde spreken. Dat is ook een soort. Uh, ja. uh, ik kan heel goed entertainen, maar dat nou net even niet. En um, ja, toen ik daar kwam, toen voelde ik heel veel mensen die toch iets meegemaakt hadden. En best wel een, een naar gevoel. Maar goed, ik liet het over me heen komen. Ik voelde mezelf ook niet helemaal happy hoor. moet ik ook daarbij uh, zeggen. En aan het einde moest je een kaart trekken. En dan moest je iets gaan vertellen over die kaart. Toen zei ik, dat wil ik helemaal niet. Ja, eigenwijs zeker. Zo ben ik natuurlijk. En um, ik, ga, ik wil hier gewoon staan als clown. Ik wil jullie iets positiefs brengen. Ik wil iets leuks brengen. Want ik merk dat jullie gewoon allemaal heel erg verdrietig zijn. En plotseling begon ik te huilen. Nou, dat was iets heel raars voor mij. Want ik huil ook niet zo gauw. Maar dat was toch wat op zo'n avond toch dat mij gebracht had. Terwijl je dat niet zou verwachten van een, een, een sterke iemand die gewoon toch de dingen on, in controle wil houden. En ja, met geen stukje open of zo. Of, ja, of, of, gewoon ja. van nou laat het nu maar ja, gaan. precies. Weet je wel, wat maakt het ook uit? Ja. En dat is wat op dat moment Richard wel bereikt had. Dat dus vond ik heel, ja. heel erg mooi om te ervaren in ieder geval. Ja. Mooi, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Jij ook zo'n mooi voorbeeld, Vincent. Ja, het is, het is heel herkenbaar. Ze vertelden net het verhaal even voor de uitzending. En ik, uh, ik, ik vond het heel herkenbaar. Omdat ik... Uh, uh, we hebben ook regelmatig terugkomdagen. Waarbij uh, de mensen weer ziet waarmee je ook de cursus hebt gedaan. Maar ook andere mensen die uh, de cursus een andere keer gevolgd hebben. Ja. En allemaal delen ze diezelfde ervaring inderdaad. Dat, uh, dat op een gegeven moment ja, je, je zo in het hier en nu bent. En het zo kan laten stromen, de energie. Dat het niet, zo, niet, niet meer uitmaakt voor wie je staat. En, uh, en het, uh, het echt contact maken met mensen. En dat, dat was voor mij ook een hele bijzondere ja, ervaring. Ja, dus jij hebt wel ervaren dat zeg maar, praten vanuit je hart of vanuit je hoofd een heel groot verschil is. Een enorm groot verschil. Ja. Okay. Je vroeg net aan Richard, hoe, hoe zie je dat? Nou, je kan het met name als iemand voor een groep staat, uh, waar je het heel erg aan zag, is als mensen naar het plafond gaan staan kijken, ja. want dat betekent dat ze aan het nadenken zijn. En Richard gaf dan ook altijd een teken van nee, nee, nee, <lacht> uit die buik praten. <lacht> ja. En dat is in het begin heel erg moeilijk. En op een gegeven moment gaat, gaat het stromen en dan komt er wat en dan ga je maar door en dan ga je maar door met, uh, met praten. Ja. Dus dat is wel heel grappig om, om te zien in. Inderdaad. Maar Richard, zeg je dan eigenlijk dat het niet goed is om dingen voor te bereiden? Of ja, dat vind te ik ver? altijd lastig, <laughs> dat soort uitspraken. Ja. Dat het, dat weet je, dat, dan wordt het zo absoluut en dan ja. wordt het uh, bijna ook weer zo weinig mindful... Hè, als je dit soort ja. uitspraken doet. Ja. Maar wat ik er wel over kan zeggen, is denk dat uh, 90% van alle pre prestaties, presentaties, presentaties die je doet... Uh, die hoef je niet voor te bereiden als je mindful spreken zou kunnen. Ja. En natuurlijk als je iets... Uh, ingewikkeld moet doen. Bijvoorbeeld als Bush een of Bush uh, Bush. Een of andere president of, of wat dan ook. Als je een, een lezing uh, houdt uh, en er hangt heel veel van af. Ja, dan kun je op een gegeven moment niet meer permitteren om vanuit Mindful Spreking ja. zo'n lezing te houden. Want je weet Precies. van tevoren niet wat je gaat zeggen. En een minister kan zich dat bijvoorbeeld niet permitteren, dus dan moet je wel, snap je? Maar... Nee, er zijn wel meer situaties bedenken natuurlijk waarop dat lastiger is, maar. gewoon als het niet de belangen niet heel groot zijn, dan kan het eigenlijk altijd. Ja. Nee. Nou, je kan een mooie combinatie maken van, uh, als ik voor een, voor, een groep, voor, voor een groep werknemers moet toespreken, dat je uh, je, je hoofdpunten op een lijstje staan en voor de rest kan je daartussendoor improviseren vanuit je hart uh, de dingen vertellen. En dan kan je weer teruggrijpen naar de, naar de ja. punten die je hebt opgeschreven. Ja. En, en die combinatie werkt natuurlijk natuurlijker en komt een stuk natuurlijker over ook. Ja, maar is het ook niet zo dat je er bijvoorbeeld met je hart bij betrokken moet zijn, dat je de passie voor het onderwerp moet hebben? Dus dat is mijn eigen ervaring, dat het lastiger is om over iets te praten waar je weinig binding mee hebt. Klopt, sowieso, ja, ja. ja dus, dus dat is misschien ook wel een leidend iets, dat als je iets moet vertellen wat je, waar je weinig mee hebt, dat je al sneller vanuit je hoofd gaat praten. Ja, dus dat is wel een mooie schifting bijna. Ja, we gaan nu op weg naar het nieuws. Um, in het volgende uur gaan we in ieder geval nog hebben over uh, de muziekbespreking die Rob heeft gemaakt. En we gaan nog even wat dieper in over dit mindful spreken en uh, de relatie tot transformatie. En over je ervaring van coach. Waar we met Vincent uitgebreid op ingaan. Um, een stukje spiritualiteit en transformatie. Hoe jij dat ziet Richard. En je toekomstideeën. Uh, het volgende nummer heb jij niet uitgekozen. Maar dat heb ik uitgekozen. En dat is uh, van Iels de Lange. When we don't talk. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi nummer. Om te laten zien hoe belangrijk communicatie kan zijn. En zeker vanuit het hart. Mm, dus uh, Iels de Lange met uh, When we don't talk.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 Luisteraars, welkom terug weer bij Inspiratieradio. Radio. We zitten hier nog steeds met Vincent Galjon en Richard Buitenhek, praten over transformatiecoaching en mindful spreken. Maar voordat ik met jullie verder praat, gaan we even naar Rob, onze technicus en die heeft een muziekbespreking voor ons. Inderdaad, uh, je luistert naar uh, Stairway to Heaven van Let's Zeppelin, uh, Richard. Ja. Speciaal voor jou. Uh, nou, dan denken jullie misschien van ja, dat nummer hebben we de vorige uitzending uh, ook al gehoord. En dat, uh, dat klopt inderdaad. En uh, ik heb dit nummer uitgekozen omdat ik weet dat het een van de favoriete nummers is uh, van Richard. En uh, het lijkt me heel leuk om daar nou eens iets meer over te vertellen. Misschien, sommige dingen weet je al, sommige dingen weet je misschien uh, weer niet. Nou, allereerst het intro. Iedereen kent het, uh, kent het en de meeste mensen reageren hetzelfde als ze de eerste tonen horen. Van, ah, oh, weet je wel, uh, let's have a stay Stairway to Heaven. Nou, veel beginnende gitaristen proberen het intro uh, te spelen. En uh, YouTube staat uh, ja, inmiddels helemaal vol met uh, filmpjes van gitaristen die het uh, laten zien en uit uh, proberen te leggen aan uh, anderen hoe je, het, uh, hoe je het moet spelen. En uh, ja, dat is veel ook niet lukt zullen we het niet uh, verder over hebben. Want het is best wel ingewikkeld uh, patroontje. Um, overigens zijn er uh, opvallend uh, heel veel exemplaren van de bladmuziek uh, verkocht. en uh, Maar liefst uh, meer dan 1,2 miljoen. Er is uh, na, bijna geen muziekstuk, behalve van klassieke muziek natuurlijk. Maar geen, uh, bijna geen, uh, klassiek, uh, of, uh, geen stuk uh, qua rockmuziek... wat uh, zoveel bladmuziek uh, heeft uh, verkocht. 1,2 miljoen is behoorlijk uh, veel. Nou, het intro van Stairway to Heaven hebben ze geleend... ...van het nummer Taurus, van de band Spirit. Wist je dat, T-shirt? Nou, dat is één hoor, valvast. Ik schud, nee. <laughs> en het schijnt nou, dat, uh, dat uh, die band uh, daar totaal geen uh, problemen mee had. Uh, Jimmy Page, uh, die gitarist van Led Zeppelin... ...die het nummer ook heeft geschreven... ...was, uh, was dan ook een uh, groot fan uh, van deze band. Dus eigenlijk voelde die band zich ook weer vereerd... Hè, ...dat uh, Led Zeppelin daar een, uh, een hit van maakt, met dat intro. En uh, wat me overigens opviel toen ik dat nummer Taurus... Uh, luisterde. En dat vond ik wel heel grappig, want dat heb ik nergens terug kunnen vinden. Maar ik ben een liefhebber van, uh, van opera. En wat uh, mij meteen opviel, en dat moet je dan zelf maar eens een keer luisteren op, uh, op internet, dat het uh, intro uh, heeft ontzettend veel weg van uh, de opening van uh, La Traviata van, uh, van Verdi. Eigenlijk het hele beginstukje is gewoon ja, hetzelfde, hetzelfde gevoel heb je erbij. Dezelfde opeenvolging van toon. Het, uh, ja, het is gewoon ontzettend mooi. Vandaar dus dat ik het meteen herkende. Uh, maar goed, even nog een paar andere leuke feitjes over Stairway to Heaven. Alhoewel het nummer uh, ja, heel vaak werd gedraaid en nog steeds wordt gedraaid op de radio... is het nooit op single uitgebracht. Misschien wist je dat wel. Ja, dat is wel, ja ik vond het grappig. En uh, ook leuk, het nummer is, uh, is heel vaak gecoverd. Ge maar wat dacht je van een cover van Dolly Parton? En uh, zelfs Metallica en Frank Zappa hebben zich eraan gewaagd. Dus ja, het is echt onvoorstelbaar. Ik heb de versie van uh, Dolly Parton gehoord vanochtend. Ik heb de eerste 10 seconden gewoon tegen me afgezet. Ik vond het verschrikkelijk. Nou, in de jaren zeventig was het een enorme hype om platen achterstevoren af te spelen... om zodoende allerlei teksten te kunnen horen. En uh, men was ervan overtuigd dat deze teksten vooral bedoeld waren... om allerlei uh, satanische boodschappen door te geven. En ja, uiteraard ook met uh, Stairway to Heaven. En het blijkt zelfs dat het gehele nummer, weliswaar met een beetje fantasie... Uh, helemaal vol staat met, uh, met dat soort uh, teksten... Maar ja, tegenwoordig weten we wel beter. En uh, als je genoeg uh, fantasie hebt, dan uh, hoor je dat soort teksten zelf terug, uh, zelfs terug in de muziek van uh, Nick en Simon. Hè? Een, beetje, een, beetje, een beetje fantasie, dan uh, lukt dat wel. Kom je daar heel leuk bij. Nou, ik kan natuurlijk uh, nog veel meer vertellen over uh, Stairway to Heaven. Er zijn uh, genoeg uh, feitjes, maar dan zijn we nog wel even bezig. We moeten verder met het programma. En uh, wat ik in ieder geval nog wil zeggen is dat de tekst is geschreven door de leadzanger van uh, Led Zeppelin, Robert Plant. Nou, Plant staat bekend op zijn enorm uh, stem, uh, stembereik en uh, prachtige songteksten. En uh, Robert Plant heeft naast de band ook een uh, succesvolle solo carrière. En in uh, 1983 scoorde hij zijn eerste solo hit met het uh, nummer Big Lock. Ken je dat nog? Ga je zo naar luisteren. Ook prachtige teksten, maar vooral uh, heerlijke muziek. Luister maar. way anyway. De luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. Nou, Rob bedankt voor al die leuke muziek -weetjes. Ja, graag gedaan. Ik heb uh, veel dingen gehoord die ik nog niet wist. Dat is altijd leuk. Rob ja, bedankt. Ja, Ik zit hier nog steeds met Richard Buitennek en Vincent Gaujon. En uh, Dit blok gaan we nog wat verder in op Mindful Spreken. Waar we net ook al over gesproken hebben. Nou, we kennen denk ik allemaal wel dat we ja, met negatieve mensen te maken hebben. Mensen die... Ja, veel uh, naar de pessimistische kant van het leven kijken... negatief reageren. Buh. Ja, precies. <laughs> nou, je kan ze beter mijden. Maar goed, stel dat dat niet lukt. Uh, hoe kan je daar vanuit Mindful Spreken goed mee omgaan? Zodat je wel bij jezelf blijft... maar die negativiteit niet heel erg op gaat slurpen? Um, ja, dat is nou meteen een lastige, Marjan. Uh, kijk, wat je in feite bij Mindful Spreken wil doen... is dat je contact maakt he, met elkaar. Ja. En dat is eigenlijk misschien nog wel de basisregel 1. Maak contact. En uh, een van de redenen is... naast dat het heel prettig is... enzovoort enzovoort... is dat er ook informatie gaat uh, vloeien tussen jou en mij. Maar dan non-verbaal. Dat kan via de oog of ja. dat kan ja, op energie, andere, of, energie ja. op andere gebieden. En daardoor uh, ontstaat er een soort... Stroom van informatie. En ik ga de dingen zeggen die jij wil horen. En jij gaat de dingen zeggen die ik wil horen. En dan hoeven we bijna ook geen vragen meer over te stellen. Dat klinkt maar, heel magisch, maar zo werkt het wel. Maar zeg je nu eigenlijk dat je voor mindful spreken een andere persoon nodig hebt die dat eigenlijk ook doet? Nou ja, begrijp ik dat gekeerd? het, het, het grappige is, en dan kom ik aan het tweede deel: op het moment dat mensen dus werkelijk in zo'n training uh, zitten, dan. Worden ze echt een ander mens. Maar ik, ik heb een bijna neiging om even naar Vincent te gaan. Mm -hmm. Heb jij dat zo ervaren? Hè? Dus zo'n prototype type die een negatief enzovoort. Ik heb ja. het gevoel van nou in, in een halve dag is die totaal open. En, en, nou, hoe, hoe kijk jij ernaar? Ik kwam zelf daar ook uh, vrij nuchter binnen. Ik, uh, ik gaf al in, in het vorige uur aan dat ik daar uh, niet zo heel bewust voor de cursus gekozen had. Maar meer iemand zat zoiets van leuk dat ga ik doen. Dus daar ja. gaan we naartoe. Ja. En uh, nou, ik, uh, we kwamen naar binnen en ik kwam ook vrij gesloten, uh, vrij gesloten, ik kwam heel gesloten binnen. Ik echt zoiets van wat is dit? Dit is niks voor mij. Maar nee. ook negatief of gesloten? Dat nou ja, gesloten, ja weet ik niet. Ik denk dat gesloten op zich al vrij negatief kan zijn. Want je, je betekent dat je niet open wil staan voor, voor andere dingen natuurlijk. Maar ik denk na een uur, anderhalf uur merk je gewoon dat, dat langzaam de luiken open gingen voor mijn gevoel en dat je veel meer uh, toeliet. En dat je dus inderdaad ja, wel veranderde in hoe je, daar, hoe je daarin stond. Ja, maar ik ben dus benieuwd dat als je dus wat beter vanuit zeg maar, je hart kan communiceren. Of je dan dus ook ja, anders met mensen omgaat die wat negatiever in het leven staan. Want niet iedereen komt naar jouw cursus Richard die nee. negatief in het leven staat. Dus ja, Helaas. die mensen blijven er. Ja. Dus ja, hoe ga, je, hoe ga je daar dan mee om? Ik bedoel, want je, ja, als ik naar ja. mezelf kijk. Ik heb de neiging om dan juist eruit te stappen. Ja, ja ik, denk dat je, ik denk dat er niet één een... Pas klaar antwoord heb ik. Ik denk op het moment dat je contact maakt en die mensen gaan daarmee niet open, want bij heel veel mensen gebeurt dat wel, dan zou ik me ook afsluiten. Ja. Want ik heb echt een hekel aan hele negatieve mensen die echt niet verder komen. Ik denk nou, ja sorry, ik, even goede vrienden, maar ik, ik, ik bijna nu even het gesprek. Maar kun je met mindful spreken? Stel, hè, stel dat ik even die persoon ben die heel negatief is en jij hebt je hart wel open, dan zou je mij natuurlijk misschien ook kunnen bereiken. Ja, ja, dat gebeurt en dat ook. Dat ik dus dan ja. vervolgens wat minder negatief word. Nou, misschien vanavond. kan ik een voorbeeld geven. Ik was een keer in een sauna, een sauna in, in uh, Amsterdam-Noord, uh, de Ilp. Ja. En uh, op een gegeven moment gingen wij op de verkeerde plekken zitten. en mensen kwamen naar ons toe. en die werden heel erg boos. En echt agressief. Ik denk, nou, die gaat matten. Die, uh... <laughs> en ik had zoiets van, ik ga, ik ga niet met jou matten. Weet je wel? Ik had het gewoon voorgenomen, ik ga niet met jou matten. Ja. Dus ik kijk die man aan ja. op een hele rustige manier. Ja. En die man die werd langzamerhand rustig. Ja. En uh, ja, we hebben dus niet gemat. Weet je? En dat is dus wel de kracht ja. van Mindful Spreken. Dus je kunt ja. wel door heel erg in je kern te gaan zitten... Kun je in feite veiligheid creëren voor de ander? Want daar, dat is de feite waar het steeds over gaat. Voelt de ander zich veilig bij jou, waardoor hij open kan gaan? Ja, of waardoor hij zijn negativiteit kan loslaten? Want negativiteit is dus ook een stuk veiligheid creëren ja, voor jezelf. Hè. Een ja. soort panzer. En dat creëer je wel met veiligheid. Ja. Maar Richard, net zeg je van die, je keek die meneer aan. Je, je ging mm -hmm. niet uh, in gesprek met die meneer. Dus ja, wel ook. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, want ik dacht dat je dan door gedachtekracht of door, door je gevoelens. Te laten nee. zien, dan uh, toch nou, iemand weer rustiger. Monverbaal laat je wel wat zien natuurlijk. Je staat in je kracht waarschijnlijk op je zo. Je staat moment, totaal in je kracht. Ja. En uh, als jij zich gewoon zegt wij gaan niet knokken, dan, ja, dan moet hij van grote huizen. Ja, goede huizen komen om dan wel te gaan knoppen, snap je? Omdat je volledig in je kracht staat. Ja. En kan je, kan je iedereen helpen? Uh, met spreken bedoel je? Ja? Uh, nou, ik zou ik kijk even naar jou ook uh, Vincent, voor mij wel. Maar ik, ik denk het wel. Ja. ja. En wordt dat vergoed door een verzekering? Want dat is natuurlijk, ja, dat is misschien heel nee. praktisch iets, maar nee, als mensen nou luisteren... Nee? nee. Oh. Want ja, als mensen luisteren en toch iets met iets zitten en denken van nou, ik wil toch wel... Als ik zo dat gesprek hoor, dan denk ik dat Richard mij wel kan helpen, maar dat wordt niet vergoed door de verzekering. Nee. Is dat dan wel heel erg duur? Nou ja, bijvoorbeeld zo'n avond is 35 euro al. Uh, en dan, heb je, dan neem je... In één avond neem je al heel veel mee, hoor. Dan kan je echt wel... Nou ja, je hebt het zelf weer meegemaakt. Ja, gemaakt. van mij heeft het geholpen in ieder geval. Dan niveau. kan je al behoorlijke tijden mee door. Ja. En, uh, de, de communicatietraining, maar dat is ook in een duur hotel. In Centerparks overigens, hier in uh, Zandvoort. Uh -huh. Ja, die is uh, 3,95. En dan komt er ook nog 110 euro lunches en, en dat soort bij. Uh -huh. Voor ja, drie voor, dagen. Voor drie dagen valt het eigenlijk wel mee, toch? Ja, dat ja. is, dat is nog relatief goedkoop. Het is voor heel veel mensen wel heel veel geld. Maar ja, ja je krijgt ontzettend veel mee uh, voor terug. Ja. Okay. Wat zijn de resultaten als mensen bijvoorbeeld die driedaagse cursus bij jou gaan volgen? Wat, wat kunnen ze verwachten? Wat, wat, ze er, wat het hun oplevert? Uh, nou ja, we zitten op uh, twee niveaus. Op het niveau van zeg maar, gedrag en kwaliteiten, en op het gedrag van de overtuiging ook uh -huh. weer. Want ik, daar doe ik alles mee, in al mijn werk zit ik op die twee, ja. twee niveaus. Op uh, gedrag en kwaliteiten zit je dus dat je uh, heel veel oefent. Om, om, om deze, ja, ik noem het een soort techniek. Het is misschien niet helemaal het juiste woord. Uh, te oefenen door, door elkaar aan te kijken, uh, door een rapport te maken, door open te gaan, door vanuit je hart te praten naar nou, alles een beetje wat uh, langskomen ja. is. En dat geldt dus allemaal voor één op één en voor groepen. Hè? Dus het is een ja. hele brede uh, inzet. En op overtuigingniveau uh, ga je ook kijken van wat zijn je belemmerende overtuigingen met betrekking tot communiceren. Oftewel ik durf niks te zeggen of naar mij wordt toch niet geluisterd... of ik word niet gehoord of uh, ik ben niet interessant. nou Dat zijn allemaal overtuigingen die betrekking hebben op communiceren. En daar uh, zitten bijvoorbeeld één-op-één sessies uh, bij... dat mensen elkaar gaan coachen. Op ja. een hele simpele manier, maar dan een hele krachtige manier. Uh, ook uh, kunnen mensen in groepjes van drie lekker buiten wandelen... en dan gaan ze ook het daarover hebben. En het leuke is, als je al over een overtuiging praat met andere mensen... Uh, en die andere zegt niks terug dan is dat al heel... Uh, dat wordt heel helder dan. Ja. Dan krijg je heel veel informatie. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Uh, dus dat is, dat is ontzettend krachtig. Dus dat soort oefeningen doen we dan ook. Dus. En ze vullen van het voor een, uh, formulier in waardoor ook alle belemmeringen overtuigingen zichtbaar worden. Hè? Dus uh, ze beginnen al de training... in feite met dat alle belemmeringen overtuigingen zichtbaar zijn. Ja. En die kunnen ze dan vervolgens... Uh, tijdens de training oplossen. En mensen met spreekangst die kunnen daar dus Absolute. ook van afkomen. zeg maar. Ja, spreekangst kunnen van afkomen. Mensen die stotteren, daar heb ik heel veel goede ervaringen mee. Die, die stotteren dus gewoon... Uh, was, nou, dat was niet bij jou met Frans. die was toen met Frans. En Frans die stotterde. Hij heeft dus helemaal niet gestotterd... die hele drie dagen niet. Ja. Omdat ja. je dus ja. niet dat mindstuk ja. aan... Uh, waar de aan stotteren spreek. zit, ja. maar je spreekt... De buik aan en vergeet ze gewoon te sotteren... want ja. dan ze zich veilig voelen. Ja, heel mooi. Nou, in het volgende blok gaan we wat verder in op jouw ervaring als coach en inderdaad wat je meegemaakt hebt met mensen die die trainingen bij jou hebben gevolgd. Het volgende nummer heb ik zelf uitgekozen en dat heb ik het voor het eerst gehoord tijdens uh, de school van Byron Katie. Want het heeft zo'n enorm diepe indruk op mij gemaakt. Het nummer is niet bekend, maar uh, het laat naar mijn idee op een prachtige manier zien hoe je je hart kunt openen. En het laat het ook vooral voelen door melodie en tekst. Het nummer heet Derse Place van Wild Roses. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Ik zit hier nog steeds met Richard Buitennek en Vincent Galjong. We praten over transformatiecoaching en ook over mindful spreken. En we hebben ook al gesproken over de voice dialogue. En het is leuk om nu een beetje dieper in te gaan op jouw ervaringen als coach. Wat je voor cliënten je hebt gehad. En nou ja, we hebben natuurlijk iemand bij ons, Vincent, die wat, daar wat ervaring mee heeft. Dus ook leuk om jou straks wat vragen te stellen. Maar Richard, wat je wilde eerst nog even terugkomen op het stukje vergoeding. Waar Mario ja. een vraag over stelde. Ja, Mario zei van, uh, is, wordt het vergoed uh, zo'n training? Ja, zo'n training wordt nooit vergoed. Dat, dat bestaat gewoon niet uh, in uh, Nederland. Maar wat wel vergoed wordt, dat zijn mijn uh, coach... Uh, sessies, want ik ben ook psychosynthese therapeut. Ja. En vandaar ben ik uh, aangesloten bij een vereniging. En dan in de aanvullende verzekering betaalt gemiddeld iemand 30 euro per uur bij mij. Ja, okay. En de rest wordt vergoed. Dat is een beetje, ja, het hangt een beetje van je verzekering af, maar dat ik. is een beetje wat gemiddeld ja. wordt betaald. Het nou, is... is eigenlijk heel erg weinig. Ja. Nou, Dat is goed om te weten, denk ja. ik, voor, uh, voor de luisteraars. Nou, Vincent, ik denk ja. om met jou te beginnen. <laughs> wat heb jij bij Richard... Uh... Ja, gedaan, gevolgd. Ik heb, nou ja, wat, wat ik net al aangaf. Ik ben natuurlijk begonnen met de, de, de Mindful Speaking uh, training. Ja. En uh, tijdens die, die training uh, merkte ik toch dat het, uh, ja, een aantal dingen, dat ik op slot zat, dat ik eigenlijk niet zo goed antwoorden wist op vragen die gesteld werden. En toen zijn we even apart gaan zitten en uh, zijn we door gaan praten. En toen kwamen we met name op belemmerde overtuiging. Ik kon eigenlijk geen belemmerde overtuiging bedenken. Ik wist ja. eigenlijk niet zo goed hoe of wat. En dat kwam dan met name door het feit dat ik, het eigenlijk allemaal goed wil doen en niet wilde falen. Dus dat ja. blokkeerde ook heel erg om in zo'n cursus dat, dat uh, uh, op papier te zetten. Ja, snap ik. En toen uh, had Ries me mij verteld dat hij ook inderdaad coaching sessies deed en uh, dus, uh, daar, ja, daar zijn we over gaan praten. We hebben eerst een intake gedaan, kijken van wat, wat gaat er gebeuren, wat staat je te wachten? Ja. En uh, ja, zodoende zijn we met de coaching sessie begonnen en aan de belemmerde overtuigingen gaan gaan werken. Ja, dat hebben jullie met Voorsduidelijk gedaan? Met Voorsduidelijk ge hebben ja. we dat inderdaad gedaan. En dat was uh, ja, in het begin, ik, ik ben redelijk nuchter en ik stond er echt zo tegenover van oké, okay, wat is dit, maar ik laat het over me heen komen. En uh, dat heeft mij enorm geholpen in, uh, in, wat, ik, in mijn, wat ik eerder zei in mijn relatie, maar ook in mijn, in mijn werk. Uh, dat je veel meer in het hier en nu bent, maar ook veel meer uh, ja, belemmeringen van je af kan laten glijden. En, ja, veel meer bij jezelf bent. En veel krachtiger bent in wat je weet, uh, wil en wat je weet. En dat, ja. dat is heel prettig. Dan kun je een voorbeeld noemen waarin je dat heel duidelijk merkt. je zegt: nou, Dat ging eerst zo in je relatie of in je werk. En dat gaat nu echt... Ja, het met name het, het, het, het, please, het please gedrag. Uh, ik noem, het, ik noem het, ja. het al eerder. Dat is echt een, een veel voorkomende denk ik ook bij mensen. En uh, die heeft mij echt heel erg belemmerd in... Uh, ook met mensen omgaan. Dat je met mensen om blijft gaan waar je eigenlijk niet om wil blijven gaan. En dan ja. blijf je toch in een soort aardig gevonden willen worden. Blijf je daarmee omgaan. En dankzij de, de, de, de, de, de voice dialogue kom je ook achter van... je weet veel meer wat je wil met wat voor mensen je om wil gaan. En waardoor je ook ja, veel... En een leukere uh, relaties met kennis en vrienden krijgt, en daar dus veel meer bewust voor kiest, ja, ja. en mensen die die je daar dus doordat je niet meer aardig hoeft te zijn, kan je dus ook veel meer uh, naar schiftingen maken. Yes. Hoe is tegenstrijdig? Het is, het klinkt heel tegenstrijdig, ja, ja. dat klopt. terwijl ik het zeg, besef ik dat, maar uh, ja, het, het is wel een hele opluchting geweest. Ja, ja, komen voor. ja je, je gaat in je kracht staan, doen meer en je maakt er veel meer. Je en jij kracht. zegt bewustere ja. keuzes. En uh, dan heb je waarschijnlijk ook dat echtere contact met mensen. als dus je kiest voor mensen waar je, je goed bij voelt. Klopt, uh. klopt inderdaad. En dat, daar krijg je ook veel meer voor terug. Ja. Dat, dat, die term zelfvervulling prophecy, Dat is een hele dure ja. term voor je, waar je bang voor bent dat gebeurt. Dat ja. vind ik dan zo'n mooi voorbeeld van wat Vincent nu vertelt. Van ik wil aardig gevonden worden. En wat er uiteindelijk gebeurt is dat mensen bijna van je weglopen. Ja. Nou, nou, overdrijf ik enorm. Terwijl als je gewoon zegt, joh, ik hoef niet meer aardig gevonden. Te willen, willen worden, dan komen precies de mensen op je pad die jij ook graag ja. wil ontmoeten. Hè? Dat ja. is zo inderdaad. prachtig. Ja, maar dat is het proces van loslaten, natuurlijk in het algemeen, ja. uh, wat dat doet inderdaad. Uh, Richard, jij gaf net aan ook dat je kinderen coacht. Ja. Dat uh, ja, wat ik even zo niet, uh, niet in mijn hoofd, maar wat leuk. En hoe ja, hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen dat dat er anders is. Ja, ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik vertel je in de pauze dat, uh, dat ik twee jongetjes uit de Aarde uh, had, die een paar, paar maanden geleden Die moesten een een Speech houden. Want een oma werd 80 en dat was een heel duur aarde dan ze een milieu die. Maar van dan ook van die jongetjes van 14 en 16 dat wordt verwacht. Ja. En dan denk ik, oh, godzijdank ben ik niet in zo zo'n milieu opgegroeid. <lacht> maar oké, okay, dat, dat terzijde. Zij, zij stonden er helemaal voor. En uh, ja, ik, ik, ik heb ze dus uh, sprekend openbaar op natuurlijk een hele milde manier uh, geleerd, stapje voor stapje. En dat was ontzettend leuk. En ze hadden het leuke is ook, ze hadden er ontzettend veel zin in. ook. Uh, ik dacht van ja, dat, dat wordt natuurlijk een drama, maar ja. nee, was er ontzettend veel zin in. En ze kwamen steeds meer los. En uh, ja, het ene broertje deed het natuurlijk toch weer beter dan het ander. Ja, ja. En het werd ook een beetje competitie. Wat uiteraard in dit soort dingen prima is. Want dan, dat stimuleert ze enorm. Om, uh... En de laatste coach sessie uh, kwam opa ook kijken. Maar dat was zelf de directeur geweest. Dus die wist precies hoe hij moest pietsen. Dus hij zat ze bijna ongeveer helemaal met de grond uh, gelijk te maken. Van, nee, dit doe je niet goed. en Dat nou, doe je goed, niet goed. En uh, dus nou, ze hebben ook die sessie nog heel veel geleerd van ja. opa, waar ik wel opa een beetje probeer een beetje te dempen natuurlijk. Ja. Maar dat is heel leuk. Dan zie je ja. ook die familiestructuur en zo. Dat is echt. Uh, ja. En wat als coach moet jij anders doen met kinderen en volwassenen? Waar zit, waar zit voor jou een belangrijk verschil? Um, nou ja, je, Coaching, de essentie van coaching is dat je mensen op hun eigen verantwoordelijkheid... Uh, uh, ja, dat je, dat je van mensen verantwoordelijk maakt voor hun eigen gedrag. En dat is zowel met kinderen als met volwassenen. Maar kinderen hebben leiding nodig en volwassenen in principe ja. niet. En dat is wel het uh, verschil. Ja. Dus je moet bij kinderen heel erg opletten dat je de, de, de goede stappen maakt. Dat ze net even een stapje maken dat ze, de, dat ze wat leren. En bij volwassenen kun je ze gewoon kun je echt confronteren van nou ja, het is jouw verhaal. Ja. Het is jouw uh, feestje. Ja. Kom erop hè. Ik bedoel, uh, je kan het echt terugleggen. Ja, maar. dus ik kan ja. en behoorlijk confronteren als ze uh, het bij mij neerleggen. Ja. En uiteraard accepteer ik dat van kinderen wel. Ja. en schiet jou als ik jou vraag van, van welke cliënt heeft ja, in jouw ideeën zeg maar, de meeste groei doorgemaakt? of Wat was het Buiten interessantste? Vins, hè? Ja, niet lijmen, <laughs> Niet pliezen. <hè? laughs> uh, wie schiet je dan te binnen? En ja, Wat is daar dan mee gebeurd met die persoon? Ik vind het heel moeilijk, want er is, is zoveel gebeurd met de uh, cliënten. Uh, of gewoon iemand die je te binnen schiet, waarvan je zegt, van, nou, het is leuk om te vertellen. Ach... Um, Weet je, het is zoveel. Dat, dat het echt heel lastig is om nou... Uh, de, kijk, en, de, en misschien iets leuks, Richard. Leuke anekdoten. Leuke anekdote. Leuke anekdote. Leuke anekdote. <laughs> uh, met betrekking tot coaching hebben we het nu over? Ja, natuurlijk. Ja, Gewoon het werk wat jij doet. Ik, ik, merk, ik, uh, ik merk dat ik... Daar zou ik echt even de tijd voor ja. nodig hebben... om dat even op te laten komen. Want ik merk okay. dat ik dat uh, vrij lastige uh, vraag vind. Ja. Okay, ja. kan misschien waren ze allemaal in... zo interessant. Misschien... Dat, uh... Ja, het is, het, is, het is zo heftig en intens ja. als je als ik een coach traject bij iemand doet. En het, je bent er vaak een jaar samen. Ja. En daar is zo'n enorme transformatie heeft plaatsgevonden. Dat uh, ja, het, ik, ik, ik zou bijna bijna willen zeggen 90% van al mijn cliënten. Ja. Ja, ja, precies, nou, misschien maakt iedereen ja. wel heel veel indruk. Dat ja. kan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ook als het zoveel effect heeft als je zegt, dan kan ik me dat ook voorstellen. Ja. In het volgende blok gaan we wat verder in op spiritualiteit en de relatie daarmee met het werk wat je doet. Um, toen ik werd gevraagd om deze radiouitzending te presenteren, toen had ik zoiets van: nou, het nummer The Greatest Love of All van Whitney Houston dat moet, moet gewoon gedraaid worden. Um, ja, dat wij zeg maar onze eigen grootste liefde zijn, dat vergeten we regelmatig, omdat we inderdaad, zoals Vincent zei, regelmatig op zoek zijn naar goedkeuring van buitenaf. En ik blijf zeggen dat dit nummer gewoon zo mooi elke keer je weer duidelijk maakt dat je gewoon niet naar buiten moet kijken, maar naar binnen zeg maar, En dat je daar. Uh,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 Welkom terug weer bij Inspiratieradio. We zitten hier nog steeds met Richard Buitenhek en Vincent Galion, Galjon. En we wilden het eigenlijk in dit blok gaan hebben over de toekomst, maar we hebben net onder het liedje even zitten denken over dat voorbeeld waar ik net naar vroeg. En we hebben eigenlijk een soort voorbeeld gevonden in de vorm van jouw vrouw, hè? Vincent? Ja, klopt inderdaad. Ja, toen ik, uh, tot ik de, de, de mindful speaking curs had gedaan, had ik zoiets van: oh, dat is ook zo geweldig voor mij. Mijn, mijn vrouw zijn. Mijn vrouw is, is mede-eigenaar van het, van het bedrijf wat wij hebben. Ja. En uh, vindt praten in het openbaar heel, heel moeilijk. En uh, ze is de cursus gaan doen. En ik weet dat ze vertelde later toen ze op weg ging naar Zandvoort... dat ze in de auto zat van ik keer om, ik ga naar huis. Dat is helemaal niks voor mij. En uh, ze kwam er ook echt met een hele berg bagage binnen. En uh, ik geloof dat ze na de halve dag zoveel van zich afgegooid heeft... en zo in het hier en nu was. En uh, al de mensen, die in de, de cursussen die erbij zaten... die hebben ook echt een transformatie gezien in anderhalf of twee dagen en uh, ik ben de tweede avond ben ik naar Zandvoort gekomen en uh, met haar wezen eet en daar zat opeens zo'n ander persoon zat daar. zoveel kracht en ook hoe ze dat vast heeft gehouden want het is toch weer een half jaar geleden geloof ik dat ze hem gedaan heeft uh, zoveel kracht die ze heeft. En uh, ja, wat, haar, wat haar zo in haar werk, maar ook in haar relatie uh, ook weer geholpen heeft. Dat is dan ja. de relatie met ja, mij, met jou, ja. maar, uh, ook met haar familie. Dus ja, het is echt, uh, echt geweldig om te zien hoe, dat, uh, hoe, die, hoe die drie dagen iemand zo kunnen, kunnen veranderen. ja En het beklijft dus, begrijp ik uit jouw verhaal. Hè? Ja, natuurlijk. Het, het zakt altijd weer een beetje weg natuurlijk. De scherpe kantjes gaan eraf. Maar uh, ja. uh, je merkt wel op het moment dat het even wat minder gaat, dat je wel weer teruggrijpt naar de ervaringen en de dingen die je tijdens de cursus hebt gedaan. En die je dan wel weer, uh, weer helpen. Ja. Ja, een soort handvaten die je ja, kan gebruiken, absoluut. zeg maar. Ja, uh, zeker. Ja, en om dezelfde tijd hebben we dan nog een terugkomdag. Oh hè, dus ja, begreep ik. Dan ben het wel weer ja. een beetje op… Uh, Worden de mensen er weer even ja. wat bewuster eraan herinnerd, zeg maar. Ja, Richard, je geeft toch ook cursussen voor uh, uh, relaties, of uh, tenminste samen, dat je het samen kunt doen. Of had ik dat? Uh, ja, dat klopt. Uh, ik, doe, ik geef dat niet heel vaak, maar uh, de, de, echt voor stelletjes die hun relatie een beetje willen oppoetsen uh, en ook uh, weer leer, willen leren communiceren, want daar gaat het vooral over. Mm -hmm. En wat uh, als relaties niet goed gaan, dan, dan is de basis is het vooral vaak dat er niet goed wordt gecommuniceerd, omdat mensen denken dat het veel erger is dan dat het werkelijk in de werkelijkheid is. Hè. Dus ja, dan, communicatie uh, is toch het belangrijkste in ja, een relatie? Ja. Ja, de meeste ruzies ontstaan, of 50% van de ruzies ontstaan. Voor Dingen die eigenlijk helemaal niet echt bestaan, ja of niet nodig zijn. Nou ja, nodig is nog een ander, maar die ja. echt, echt, dus mensen denken dat ze de problemen hebben, maar die hebben, hebben ze echt niet omdat okay. ze niet goed communiceren, ja, ja. of belemmerde overtuigingen die kunnen dus ook nog wel een rol spelen. Ja, maar kijk. dat is die andere 50%. op zich, nou ja. Ja. <laughs> ja. Om even naar ja, een beetje de toekomst te gaan van jou als, als coach. Heb jij nog dromen op werkvlak? Nou, als ik echt, echt euh, nou, als je echt naar dromen en passies gaat vragen, dan euh, dan. Ja, ik zou uh, een hele grote groep willen bereiken. Uh, met mijn ideeën. Want ik denk wel echt wel dat ze redelijk uniek zijn. Uh, ja, dat, dat, ik heb nog nooit iemand, ben nog nooit iemand tegengekomen die hetzelfde denkt en, en, en werkt als, als ik. Ja. En ik zou willen dat heel veel mensen daarmee in aanraking uh, komen. Zowel de coaching als de communicatietraining. Maar heb je daar een beeld bij, zeg maar? ja arena's willen vullen? Ja, een zaal van duizend man of zo. Ja, uh, dat, uh, dat lijkt me heel mooi. En het, het grappige is, ik heb deze training ook wel eens met 150 man gegeven. En dat, uh, dat gaat ook prima. Uh, ja. Je kan eindeloze groepjes maken. Hè? Ik bedoel, uh, als je ze maar goed instrueert en je hebt ja. nog wat helpers rondlopen, dan gaat het prima. Uh, dus ik zou, ik zou heel graag hele grote groepen doen. En het, ik merk dat ik dan ook helemaal warm loop. Weet je? Hoe groter de groep, hoe, hoe lekkerder ik me ga, ga voelen. Ja. Uh, ja En ook die, alle informatie die ik heb en, en, en ja, de, de levenswijsheid en wat dan ook, dat zou ik heel graag willen overdragen. Ja. En, uh, dus hoe groter, hoe beter. Ik heb ook wel eens bedacht, moet ik een boek schrijven, maar op de een of andere manier heb ik daar helemaal geen zin in. Dus ik, ik ben okay. bang dat, dat dat er niet van komt, maar ik ga dit jaar maand naar uh, een appartement in de Bergen. Ja. En uh, ik neem een laptop mee, dus u weet, uh, krijg, ik de, krijg ik ineens de zin. Ja, en, uh, het zou zomaar kunnen, ja. want ik kan me voorstellen dat als je ideeën zo ja, zeg maar uniek zijn of bijzonder, dat een boek zeg maar, wel een hele mooie manier is om een grote groep mensen te bereiken. Ja. En toch spreekt het je niet aan. Ja, ik, het boek geschreven te hebben streek me heel erg aan. Maar het boek schrijven niet. Okay. <laughs> Want ik heb heel veel vrienden die zijn schrijver. En als je dat gezeiken hoort met uh, vooral de laatste, de laatste loodjes. En dan maar zo'n uitgever. En oh, wat een drama allemaal. Wat daar zitten dus nog wat belemmerende overtuigingen in ja, die jocloss. Ja, of ze zijn belemmerend. Maar of ze niet reëel zijn, het, uh, dat vraag ik me af. Ja, ja. ja. En uh, wat zou de kroon op je werk zijn? Echt zo'n zo zaal vullen? Of zeg je, nee, daar zie ik toch nog wel andere dingen. Dat mensen zeggen, na nou, je dood bijvoorbeeld nog onthouden dat jij grondlegger was van... Van iets of um, Nou, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maar okay. um, wat ik... De kroon echt zou, zou zijn... ...als ik hele grote groepen kan bereiken... ...en dat kan inderdaad met een boek zijn of met een radioprogramma... ...of met een tv-programma... Of, of, ...of zoiets, of grote zalen... ...dat, dat zou inderdaad... Uh, ...dat zou de kroon op mijn werk zijn. En wat dan. wil je mensen dan het liefst leren? Wat hoop je dat ze dan, zeg maar, als, als onthouden... Um, ja, een beetje wel wat we hier hebben besproken. Um... Maar is dat dan de communiceren uit je hart? Wil je dat, dat meer mensen leren? Of die belemmende overtuigingen oplossen? Of... Nou weet je, als de mensen in gaan zien dat het leven veel simpeler is dan dat ze denken. En als ze ook snappen waarom het simpeler is... Als ik ze dat concept kan uitvertellen. en dan kunnen zij dan wel zien van. hé, hey, wat moet ik dan vervolgens aan doen. om dat ook werkelijk mijn leven kwaliteit beter te maken. Ja. dat zou denk ik heel mooi zijn. Als, dat, als, als, als, als je dat gaat inzien. Want het leven is helemaal niet zo moeilijk. Nee, hè? Nee. Als je weet hoe het leven werkt, dan is het heel simpel. Ja. Maar ja. mensen maken het mee. Door, vooral door die Blemmen overtuiging. Dat is ontzettend complex. Dus als ja. je die gewoon oplost. en dat is ook niet zo moeilijk. dan word je daarna veel. Uh, wordt het leven echt veel simpeler. Ja. En dan word je veel succesvoller. En uh, ja... Ja, totdat de volgende set belemmerde overtuigingen zich weer aandient in een of andere crisis. Ja, <laughs> klopt. ja dat, uh, dat is natuurlijk zo. Maar het punt is wel dat als je de eerste hebt opgelost, de, degenen die erna komen, die zijn altijd minder uh, heftig. Ja, en en dus je dat, weet uh, hoe het werkt natuurlijk. Dus ja. uh, het gaat misschien ook makkelijker. Ja, en wat, ik ook wel, wat me ook leuk lijkt, is dat als ik nou een keer een boek kan schrijven. En, uh, een soort, soort zelfhulpboek. Daar zit ik wel aan te denken. Ja. Omdat mensen zelf aan de voice duidelijk gaan. Of met een partner. Ja. En als ik, als ik heel Nederland aan de voice dialogue krijg, dat, uh, ja, dat lijkt me echt heel super. Ja. Ja, dan hoef ik er niks voor te krijgen. Dat maakt me helemaal niet nee. uit. Maar dat nee, lijkt maar me Gewoon echt dat overdraag er echt ook lezen, kom. Huh? Je moet ook lezen. Ja. <laughs> wel iets voor krijgen. Maar ja, goed, hè, maar. Bedoel, de day, uh, vanuit de passie maakt me ja. dan niet zo uit. Ja. Maar je hebt gelijk, ik moet ook lezen. Ja. Ja. Ja, eventjes over, uh, nou, wat zullen we zeggen, 60 jaar of zo. Ik, uh, ik ga ervan uit dat je heel oud wordt Lig je op je sterfbed? En uh, ja, hoe zou je heel graag terug willen kijken op je leven? Nou, it, uh, ik ben heel erg tevreden met, uh, omdat ik nu volledig mijn passie volg. Al jaren uh, ben ik heel erg tevreden met uh, wat ik nu uh, doe. En het enige is dat ik wat meer uh, mensen zou willen bereiken. Dat, ja. dat is eigenlijk het enige verschil. Maar ik, zou, ik zou het niet veranderen. Want okay. ik, de producten wat ik nu doe, ja. uh, mensen helpen, ondersteunen, naar richting persoonlijke ontwikkeling brengen. Ja, dat is precies wat ik wil. Het ja. dus uh, past dat, gewoon dat, echt bij je. Ja. is echt je ding, zeg maar. Uh, ja. Dus als ik dat nog 50 jaar moet doen, ja. zou ik het ja. helemaal super vinden. En ben jij uh, vanuit, vanuit je ervaring zeg maar, een soort reclame aan het maken voor, voor, voor dit? Omdat je er zo enthousiast over bent dat je dat deelt met mensen. En ja, ik heb wel mensen het. die ik spreek die ik, uh, die ik erop wijs inderdaad. En met uh, name wat ik, uh, wat ik aan kan vullen hierop is denk dat als meer mensen met force duidelijk bezig zouden zijn... dat het met name in bedrijven heel veel burn-outs uh, ja. zou kunnen voorkomen. Uh, ik zie dichtbij dat er veel mensen uh, met een burn-out lopen. En ik denk als ze op een eerder stadium hiermee geconfronteerd worden, dat met, met Voice Dialogue, ja. en dat dat heel veel zal helpen. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd als ik het niet gedaan had, dat ik nu een burn-out had gehad ja. inderdaad. Maar ja, door de inzichten die ik heb gekregen, heeft mij dat uh, ja, alleen maar sterker gemaakt en uh, verder geholpen. Ja. Dus jou, jouw idee is ook dat belemmerde overtuigingen een van de grootste problemen zijn die dus bijvoorbeeld een burn-out hebben. Absoluut, ja zeker. Ja, ja. Ja, dus je kunt als bedrijf Mooi. ook heel erg uh, veel geld besparen door zo'n preventief programma ja. uh, aan te gaan. Ja. Uh, door de belemmerende overtuiging op te lossen, waardoor je burn-out raakt. Ja, precies. En dat kan dus in een hele beperkte tijd, wat ik dus ja. uit jouw verhaal begrijp, zeg maar. Ja, een beperkte tijd van een jaar, maar dat ja. is voor, voor wat je doet is het super beperkt. Ja. Ja. En ja. als je ziet dat er iemand dan niet een jaar of twee of drie jaar burn-out raakt, dat is natuurlijk belang, ontzettend belangrijk. We ja. zijn bijna aan het einde. Hè? Mag ik nog ja. even mijn website vermelden? Uh, ja, dat vermelden? mag. Ja, hoor. Uh, dat is. Uh, dat kunnen mensen allemaal nog even nalezen. Ja, dat is www.rbtc van Richard Buitenk Training en Coaching. Ja. Rbtc.nl of Mindful spreken. En dat kan met of zonder streepje. Mindfulspreken.nl. Oké. Okay, dus als mensen wat meer informatie willen weten over wat je doet, dan kunnen ze naar die website gaan. En uh, zijn het is het dezelfde website of zijn met het twee verschillende? Oké. Prima. Ja. Dus kunnen ze naar beide websites gaan en. Nou, in ieder geval nog even wat meer achtergrondinformatie lezen. Ja. En ik neem aan dat ze je ook altijd kunnen bellen of mailen voor meer informatie. Ja. Maar ja, dat staat er ook op de website. Nou, hartstikke goed. Zeg, Nou, enorm bedankt. We zijn eigenlijk aan het einde gekomen van het hele interviewblok. Dus uh, enorm bedankt voor je inbreng, Richard. En hoe heb je het ervaren zo? Aan ja, heel kant? raar. Ik vind dat de tijd waanzinnig snel gaat. Twee keer zo snel als dat ik uh, in jouw stoel ja. zit. Uh, dus ik heb, ik heb het ontzettend leuk ervaar. Ik vind dat je het ontzettend leuk doet. Het is jouw eerste keer hier. Je ja. bent bij Leidse Radio heb je gezeten, maar hier niet. Dat is al een eeuwigheid geleden. Dus, uh, maar ik wil jou heel erg bedanken ja, dat, nou, je dit, uh, dat je dit hebt willen doen. Dank je wel. Ja, dank je wel, Marianne. Ja, en Vincent, jij ook enorm bedankt. Graag ja, voor je bijdrage. Leuk, leuk te om te zijn. horen ja, vanuit iemand die het zeg maar, ervaren heeft, uh, ja, hoe, je, hoe je dat beleefd hebt. Dus dank je wel. Nou, ook bedankt. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen, maar blijft u vooral luisteren, want we krijgen nog een mooi gedicht aan het einde door Richard voorgelezen van Hoofd naar Hart. De uitzending is op zondag 24 juni van 7 tot 9 uur s avonds en dat is een speciale uitzending. Het is dan namelijk de laatste uitzending in deze huidige vorm. Daarna zal Inspiratieradio doorgaan namelijk als internetradiostation. En de presentatie is daarom die uitzending ook in handen van alle vaste presentatoren van Inspiratieradio, Herman Harms, Mario van der Linden en Richard Buitenhek. Tot dan wordt deze uitzending herhaald.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 Wanneer u op de hoogte wilt blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijk dan op onze agenda, ook op onze website. Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling of spiritualiteit, mailt u deze dan naar agenda Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benny Veugen. Ik ben Marianne Kimmel en ik hoop dat u met net zoveel plezier... naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan ter afsluiting luisteren naar een gedicht... van hoofd naar hart, voorgelezen door Richard. Ja, dit gedicht dat lees ik altijd voor op de laatste les van mijn coachclub. Ik geef ook les op een hbo en dan leer ik cursisten coachen. En dat lees ik, dit lees ik altijd voor op de laatste les. Van hoofd naar hart... Van hoofd naar hart, van ratio naar gevoel. Van zinloosheid naar zingeving, richting en doel. Van kunstmatig vasthouden naar verwonderen, vertrouwen. Van veilige paden naar vol passie bouwen. Van reactief perfectionistisch werken en leven. Naar proactief en onafhankelijk wensen en streven. Van leiding ontvangen naar zelfsturing geven. Van controleren, beheersen naar loslaten. Leven. Van acteren, beredeneren naar authenticiteit. Van oreren, debatteren naar kwetsbaarheid. Van gehoorzaamheid, volgen naar stellingname. Van worstelen alleen naar verbinding samen. Van stilstaan, ontwaken, autonoom een eigen pad opgaan. Leren fietsen zonder zijwieltjes, het onbekende tegemoet gaan. Van zorg voor mezelf naar dienstbaar, spiritueel en gedreven. Coaching, een dankbaar en inspirerend gegeven.